Veel parkeerplekken bij natuurgebieden, bossen en stranden zijn dit weekeinde dicht. Gemeenten, staatsbosbeheer en natuurmonumenten willen zo voorkomen dat er te veel mensen met het mooie weer op uitgaan. Ondanks het samenscholingsverbod. Ook hangplekken voor jongeren zijn vaak dicht. In Purmerend en Vlissingen zijn skatebanen gesloten omdat skaters zich volgens de gemeente niet altijd anderhalve meter afstand houden. In een sloppenwijk in Mumbai in India is een bewoner overleden aan het coronavirus. De wijk Daravi is een van de grootste sloppenwijken ter wereld. Gevreesd wordt dat er veel meer slachtoffers vallen omdat een miljoen mensen er dicht op elkaar wonen. Een supermarkt van Jumbo in Haarlem was vanochtend veel doelwit van een ramkraak. Een bestelauto ramde de pui en kwam in de winkel tot stilstand. Er was op dat moment al personeel. Volgens getuigen gingen de twee daders er vandoor op een scooter. Of er iets is buitgemaakt is niet bekend. De politie heeft gisteravond in Borne in Overijssel een eind gemaakt aan wat een scheid aan coronafeest wordt genoemd. Toen de politie arriveerde, ging een aantal feestvierers op de loop. Er is één iemand opgepakt, omdat hij geen legitimatie bij zich had. Het weer vrij zonnig. Het wordt 11 tot 15 graden. Morgen veel zon, een stevige zuidenwind en 18 tot 21 graden. En ook in de nieuwe week blijft het warm. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB.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 Zaterdag 4 april. Dit is ZFM Live. Mijn naam is Walter Sands. Ik ben tot 12 uur bij u. En zometeen rond kwart over elf praten we met de burgemeester en tot die tijd nog even muziek zoals deze van Dick Diks. Wat is een leven zonder licht?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 te laat om stil te staan, Ja, we dansen er dus op, op, zodat het leven erop kan gaan. En als ik wist wat ik denk, Dus ik vraag ga je mee kan je Mek, ga je geheten Ja, we dansen er dus op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 Met de zon op. Mooie nieuwe plaat. Ja, en dan heb je natuurlijk al die challenges op dit moment... op Facebook en overal. En een hele mooie Nederland uh, van NPO 2. Met we zullen doorgaan. Allerlei mensen die daar een uh, filmpje van maken... en dat dan online zitten. En in Duitsland speelt eigenlijk precies hetzelfde. En dat doen ze met NENA. 99 Luftballons. Wat daar een hele bijzondere lading gekregen heeft. En, uh, dit is een... Blassen Nee, na nou, 99 zit je is een grote challenge op dit moment in Duitsland. En het is kwart over elf en aan de telefoon burgemeester David Molenburg. Goedemiddag. Goedemorgen. Goedemorgen, excuus. Ja. Burgemeester, we spraken elkaar twee weken geleden. Toen uh, waren we net met de maatregelen bezig om het uh, dorp af te sluiten. Er is uh, sindsdien nog wel weer veel gebeurd. Ja, dat wil wel zeggen. Het zijn weer uh, uh, uh, uh, twee uh, uh, roerige weken geweest. Ja. Waarbij we uh, ja, natuurlijk steeds per dag afwegen van wat is nodig en, uh, en wat is noodzakelijk. Um, dus dat vergt uh, ja, steeds goed kijken van uh, werkende maatregelen die we hebben genomen. en uh, ja, Moeten we daar verder mee? Ja, ja, want er, zijn, er zijn bijvoorbeeld maagleden, zag ik, van uh, de strandhuisjes die, uh, die in de opslag blijven. Maar aan de andere Klopt. kant zijn de viskramen ook weer teruggekomen. Um, ja, nou, dat, dat, dat klopt. Aan de ene kant hebben we. Uh, in, het is goed om even te melden dat wij werken hier in een veiligheidsregio met ja. de gemeente. En we hebben besloten om uh, in ieder geval de opbouw van de strandhuisjes te vertragen. Om um, de simpele reden dat we niet. Uh, ja, zeggen als we mensen afraden om naar het strand te gaan. Het niet verstandig vindt dat daar op grote schaal 650 huisjes. Want daar gaat het over in de, de gemeente worden, worden gebouwd. Um, ja, en de viskade is een ander verhaal, want we hebben um, in de grote delen van Nederland wel toegestaan dat markten open mogen blijven, mm -hmm. omdat die tot de, ja, de voedselvoorziening behoren en bij markten horen ook ambulante handel. Ja. Um, dus dat betekent dat ja, er eigenlijk geen titel is om te zeggen tegen de van, nou, jij moet sluiten, wat wel zo is, dat ze nemen heel scherpe maatregelen in acht. En de afspraak is ook dat zodra daar enig probleem ontstaat, dat ze ook vrijwillig weer dicht gaan. Dus dat, uh, daar hebben we gewoon hele goede afspraken met. Nou ja, en, het, en het dorp is natuurlijk afgesloten want dat was natuurlijk volgens mij de vorige twee weken geleden het probleem. Nou ja, er is toen op die zaterdag een, een, een hele grote drukte ontstaan. Ja. Toen hebben we een oproep gedaan, burgemeester Roest van Bloemendaal en ik van kom niet naar Zandvoort in Bloemendaal, daar is Noordwijk ook is daarop aangehaakt. Maar toen hebben we gezegd ja we kunnen een oproep doen, maar we moeten ook andere maatregelen nemen en we hebben eigenlijk twee dingen gedaan of drie dingen. We hebben overal grote borden neergezet, het, het ja. komt niet naar het strand. Het tweede is dat we de parkeerplaatsen voor een belangrijk deel hebben afgesloten... ...zodat je niet kan parkeren als je met de auto komt. En we hebben uh, verkeersregelaars die op nou, de momenten dat je mag verwachten... ...dat er een grote toeloop naar het uh, strand is. Mensen indringend vragen van ja, heeft u echt uh, een noodzaak om nu naar het strand te gaan. Dat betekent dus dat we niet het, het hele dorp afgesloten hebben... ...want dat zou betekenen dat er niemand meer in en uit mag. Maar we dus die de, de toeloop en de regulering heel scherp in de gaten houden. En uh, die maatregelen hebben tot op heden heel goed gewerkt. Oké. Okay. En, en wat verwacht u voor de komende week? Want het wordt natuurlijk echt erg mooi weer. Uw uh, collega van, uh, van Bloemendaal die zegt... Van, ja, Elswoud, gooi ik gewoon dicht op het moment dat het daar te druk wordt. Uh, zit u... ja. gaan het, gaan, blijven de stranden wel open? Nou ja, kijk, in principe uh, hebben, hebben wij voor onszelf... de houding dat we vinden dat we het strand eigenlijk niet sluiten. Want het strand is er ook voor mensen uit Zandvoort die even een luchtje willen scheppen. Um, wat dat betreft is dat wel ongeveer het laatste wat je wil. Uh, dus wij kijken echt van uur tot uur en van moment tot moment, moment of de maatregelen zoals we die nu genomen hebben of die werken. Um, het betekent wel dat op het moment dat we zien dat daar, ja, dat daar uiteindelijk toch problemen ontstaan, dan zullen we moeten kijken welke andere we maatregelen we moeten nemen. Dat kunnen wij niet alleen. Mm -hmm. Het stand afsluiten is een hele verregaande maatregel. Die moet ook echt op het ...van de veiligheidsregio genomen worden... ...dat die bevoegdheid heb ik als burgemeester... Mm -hmm. ...bijvoorbeeld niet. Dat, dat zal altijd... Uh, ...in dit geval... Uh, ...via die veiligheidsregio van die negen gemeenten... ...met als voorzitter Marianne Schuurmans... ...van Meer. moeten lopen. Um, maar goed, nogmaals... ...zoals de maatregelen die we nu genomen hebben werken... Um, ...gaan we ervan uit dat dat de komende periode ook het systeem is wat we hanteren en indien nodig nemen we andere maatregelen. Ja, okay. en, en, en inderdaad richting de Pasen, want mensen maken zich ook zorgen over toeristen die misschien deze kant op komen? Dat klopt. Nou, er is gisteren een duidelijke uh, oproep geweest van minister-president Rutte, minister Rutte... ...ook in de richting van de Duitsers en de Belgen, kom niet naar Nederland. Ehm um, er is geen algeheel verbod afgekondigd op uh, uh, nachtrecreatie, dus hotels en uh, voorzieningen. Mm -hmm. uh, een aantal uh, voorzieningen in Zandvoort hebben daar zelf voor gekozen om te sluiten, waaronder Center Parks. Um, en tegelijkertijd uh, we hebben we deze week ook even een rondje gemaakt langs de, de meeste accommodaties. En dat lijkt erop dat uh, ja, het, bijna vrijwel alles geannuleerd is wat er in de boeken stond. Okay. Dus dat mensen er zelf voor kiezen om niet deze kant op te komen. Nou als dat zo is is dat uh, in principe ja. natuurlijk heel verdrietig voor, voor de economie van Zandvoort. Maar, maar gegeven de huidige omstandigheden, ja, reguleert het zichzelf dus wel. Ja, ja ik, uh, u heeft een hele mooie brief geschreven, ook in de Zandvoorts Courant. En daar constateert u ook inderdaad het, uh, wat het eigenlijk voor het dorp betekent. Maar aan de andere kant ook die, die betrokkenheid. En u geeft een mooi voorbeeld van de, van de brandweer. Uh, zij helpen de mensen? Ja, dat zijn de vrijwilligers van de brandweer die hier bij brandpreventie helpen. Dat zijn mensen die dus bij mensen langs gaan om te helpen. Hoe kan je je huis brandveilig maken? Um, ja, die ondersteunen ouderen, maar je ziet het op, uh, op heel veel plekken, zie je dat mensen elkaar helpen, elkaar ondersteunen. Um, en mijn oproep is ook van ja, weet je, nu het ook langer duurt, blijf dat vooral doen. Want in het begin was het natuurlijk een, een nieuwe situatie voor iedereen. Ja. en Iedereen straks zijn handen uit de mouwen. Um, ja, en uh, je ziet nu dat het dat, ja, toch, toch in ieder geval nog wat langer duurt dan, uh, dan we met, echt met, met elkaar allemaal hadden verondersteld en wilden. Dus die spirit die er is om elkaar te helpen en elkaar te ondersteunen, ik, uh, ik uh, hoop en bid dat die echt uh, dat die heel erg overeind blijft. En ik ben ook heel trots op hoe dat loopt: hoe er vanuit allerlei geledingen, of dat nou de kerken of het Pluspunt zijn, mm -hmm. um, ja, ondersteuning wordt geboden. Hoe ondernemers elkaar ook ondersteunen. Hoe mensen ook, uh, apps ontwikkelen om uh, uh, te zorgen dat de maaltijdbezorgingen uh, in, uh, goed, goed ja. georganiseerd worden. Dus wat dat betreft, um, ja, echt chapeau voor de wijze waarop de samenleving dit oppakt. Ja, dus inderdaad en heel bijzonder wat er allemaal gebeurt. Inderdaad, die app ook, Scharri. Mensen, download die app en bekijken, want hij is echt heel erg goed. En ik heb wel een, wel een vraag gekregen van, van een van de luisteraars, Irene de Goede... en dat heeft eigenlijk met handhaving te maken. En die zegt van ja, hoe zit het nou met, met die kinderen? Want er is een hele groep kinderen bij de Maria School... die zijn daar met z'n veertien met elkaar aan het ravotten. En ja, dat mag dat eigenlijk allemaal, want draagt dat niet aan elkaar over... en dan komen die kinderen misschien besmet thuis... Nou, dat is uh, een, een hele uh, duidelijke landelijke lijn. Is ook in de persconferentie van het kabinet is die uh, goed verwoord. Dat in principe kinderen tot 12 jaar met elkaar buiten moeten kunnen spelen. En nou dan is even, was er even verwarring of dat dan onder toezicht van een voogd of uh, mm -hmm. van een ouder moest zijn. Waarbij dan ook nadrukkelijk die ouders niet dicht bij elkaar in de buurt uh, moeten staan. Um, aan de ene kant denk ik dat, het, dat die lijn is helder en het risico op, op het feit dat kinderen dat aan elkaar vervolgens overdragen schijnt beperkt te zijn. Ik ga ook uit op wat de specialisten zeggen. Aan de andere kant wil ik ook echt iedereen oproepen, beperk dat aantal kinderen, um, want uh, grote kluiten, mensen en ook kinderen bij elkaar is ja, gegeven de huidige omstandigheden is niet verstandig. Nee. Um, dus de richtlijn zegt het mag, maar ga daar zeer verantwoord... en ga daar ook op een hele goede manier mee om. Um, dat, dat is de oproep die ik in ieder geval als burgemeester wil doen. Ja, de, de vraag die daar eigenlijk achter zit, is, van, ja, dat is misschien een beetje raar... maar mag ik dan de politie bellen als ik zoiets zie gebeuren? Nee, als je dingen ziet waarvan je zegt van... hé, hey, wacht, dit is niet in de haak, dit klopt niet... Um, en mens, mensen moeten dat echt voor zichzelf weten of ze, ja, of ze dat willen doen. Mm -hmm. Dan is het niet uh, de politie die je moet bellen, maar dan is er een, in ieder geval een nummer van uh, handhaving. Oké. Okay. Ik ben het even aan het zoeken. Net voor je opgeschreven. <laughs> um, en dat is 023 511 4950. Oké, okay, 501, ja? Ja, dus 023 511 4950. En dat is in principe het nummer van, van handhaving. Uh, dat zijn de mensen in die, in die blauwe ja. die pakken die zich uh, uh, ja, bezighouden met, uh, met de handhaving in, in Zandvoort en ook uh, in Haarlem. We met, met delen datzelfde korps. Um, en daar en kun je principe, vragen stellen. Ja, als mensen dingen zien waarvan ze zeggen, ja, dit is echt niet in de haak, dan kan dat nummer gebeld worden. Okay. Ja, en burgemeester, en dan tot slot, we hadden het er vorige keer al over. Wat betekent het voor u persoonlijk? De druk op de bestuurders is heel erg groot. We hebben natuurlijk ook coronagevallen in het, in het dorp. Heeft u, heeft u daar bijvoorbeeld contact mee? Hoe, hoe, hoe opereert u zelf? Kunt u, kunt u nog naar buiten? Nou ja, dat is, kijk, uh, als burgemeester ben je aangenomen... om uh, juist ook in dit soort situaties... Uh, uh, volop uh, uh, uh, goed je werk te kunnen doen. Um, even... Wat het voor mij persoonlijk betekent... is dat ik nu ineens weer een kind thuis heb... wat uh, van zijn kamer af, uh, af moest... vanwege deze situatie... die na drie jaar hier weer door het huis loopt... en een ander kind wat ineens... zijn centraal schriftelijk niet hoeft te doen... en um, uh, dus in feite... Ja, hij stond er heel goed voor... voor zijn eindexamen geslaagd is... Plus het feit dat mijn vrouw en ik allebei uh, het heel druk hebben. Omdat ja. mijn vrouw ook in het crisisteam van de Universiteit van Amsterdam zit. Okay. Um, dus de, maar goed, ja, je, je functioneert daarin gewoon uh, gedragen door, door heel veel mensen om je heen. Ik moet zeggen, ik ontzettend blij ben met de, de, de wijze waarop we in het college van BNW samenwerken. Ontzettend blij ben met de steun van de gemeenteraad die we krijgen. Um, en ja, de contacten die je in de samenleving onderhoudt... Um, ja, dan merk je ook dat je daar echt een, een, een rol kan spelen. Ik probeer per dag wel even een aantal mensen ook te bellen. Ja. Uh, heel willekeurig van hoe gaat het met u? Uh, dat, dat, dat, dat werkt uh, en dat is ook de rol die je als, uh, als burgemeester speelt. En tegelijkertijd, ja, je opereert in, in een crisisorganisatie. Uh, en in het begin was het even zoeken. Ja. Um, maar dat begint steeds beter te werken en mensen weten elkaar steeds beter te vinden. Dus dat is ook wel um, ja, ten opzichte van anderhalve week geleden... ...is de ergste hectiek er een beetje vanaf en merk je dat het nu nou ja, begint te settelen in die zin dat mensen weten dit gaat even duren... Ja. ...dat de organisaties zich daar ook steeds beter op maar inrichten. Ja, maar, maar natuurlijk moet u reageren, want het weer verandert weer en er komt weer drukte en de maatregel op maatregel. Nou, ja. dat, dat merk je natuurlijk wel en dat, dat is ook wel iets waar ik, uh, waar ik me dan over verbaas... ...is dat, dat met name in de landelijke media voortdurend iedereen... het Heel groot proberen te maken, terwijl ik zeg, laten we nou vooral in Zandvoort proberen het beheersbaar te houden. Ja. En dat is onze voornaamste taak eh, op dit moment. Uh, want ja, op zich, uh, uh, dat is uh, uh, wat ik aan iedereen uitdraag, uh, Zandvoort is een badplaats, maar is ook een woonplaats ja. van 17.000 mensen die uh, ja, wat dat betreft ook gewoon ook in deze periode uh, uh, in hun dorp onder alle omstandigheden fijn moeten kunnen wonen. Ja, en volgens mij, en dan spreek volgens mij naar heel veel mensen... hebben wij een zeer betrokken burgemeester. En wij bedanken u ook voor, voor bijvoorbeeld zo'n brief in de, in, de, in de krant. En, en wensen u we heel veel sterkte toe. En, en als u iets te melden is u natuurlijk altijd welkom hier op Zetweven. Mooi. Mag ik jou nog even en jullie even heel hard complimenteren... over het feit dat jullie elke dag weer uh, live uitzenden? Ja, um, dank u wel. Ik denk dat dat een hele uh, goede manier is om, uh, om heel veel mensen te bereiken. en uh, nou, Ik hoop ook dat we elke dag uh, even een collegelid bij jullie ja. in de uitzending kunnen hebben die even toelichting geeft op dat of deel van zijn port of haar portefeuille. Maar in ieder geval dank daarvoor. Oké, okay, we doen dat graag. En, en maandag hebben we inderdaad wethouder bluis uh, in de uitzending. En dan neemt Jaap Koper de uitzending van mij over. In ieder geval hartstikke bedankt voor dit gesprek. We spreken elkaar. Prima. We Oké. elkaar op de hoogte. Okay. Dank u wel. Goeiedag.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 Enough for everyone. Give a little hope and a little trust. Maybe there's enough for everyone. People...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 De Tobias Schema Big Band. Ja, erg leuk om dat op de Duits uit te spreken. En hiervoor spraken we natuurlijk met burgemeester David Molenburg. En voor iedereen die even nog geen pen en papier bij de hand had, dat nummer van handhaving dat is 023 511 4950. Dus 023 511 4950. En dat is dus als je vragen hebt over handhaving. of als je iets ziet gebeuren waarvan je denkt dat kan echt niet. gaan wij door met de dijk hier bij ZFM Live. Het is half twaalf geweest.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 Want niemand van mijn vrienden nam me mee. Er is niemand in de stem.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 Kies je. Iedereen gaat maar dood en de rest drinkt bier in het café. Iemand in de stad van de dijk. Ja, en we kijken terug vandaag op alle items van afgelopen week. En een van die bijzondere items was ook van afgelopen. Volgens mij was het eergisteren van NH. En dan het gesprek wat ze hadden met Niels Priester. En Niels Priester is de eigenaar van Strand Mango's. En ja, hij, hij maakt zich ook zorgen. Een soort opslagplek is het geworden. Ja, dat voelt niet leuk.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 om door te gaan in een mateloze tijd we zullen door gaan we zullen door gaan tot we samen zijn we zullen door gaan met het zweet op ons gezicht om alleen door te gaan in een loopgraf zonder licht we zullen door we zullen doorgaan, tot we samen zijn. We zullen doorgaan, telkens als we stilstaan, om weer door te gaan, maakt in de elkaar. we zullen doorgaan.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 We zullen doorgaan. De nationale hymne eigenlijk op dit moment van Ramses Shafi. En uh, kijk ook op NPO 2 naar de challenge die ze daarmee doen. Echt prachtig. Ja, en we gaan inderdaad gewoon door hier bij ZFM met dit programma. Mijn tijd zit er voor uh, deze periode op. Uh, vanaf morgen zit Jaap Koper hier. En uh, ja, hij gaat er ook met heel veel uh, plezier doen. En we hadden het gisteren over de muziekkeuze. En hij zegt van ja, wat mij betreft is er eigenlijk maar één nummer voor deze periode. En dat is Fleetwood Mac. En dat zal de komende week bij hem ook vaak in het programma terugkomen. Dan Stap. We gaan gewoon door. One-stop. de keuze van Jaap Koper. En hij neemt vanaf morgen dit programma over. Ja, en uh, nog even wat bij headlines van uh, inderdaad tekstTV. Zoals zo op dit moment erop staan. En een van de belangrijkste natuurlijk. Zandvoort blijft gesloten voor dagjesmensen. Daarnaast staat er een bericht over genoeg capaciteit bij het Spanig Gasthuis. Een item over de veiligheid in de bussen. Stap achterin en uh, kijk naar de dienstregeling. Die is gewijzigd. Uh, ja, er, is een, er is een actie voor, uh, om kaartjes te sturen naar zorgpatiënten. Daar lees je alles over op Text TV En uh, ja, natuurlijk de Berentocht. En zo is er veel meer op onze Text TV kanaal 40 van Ziggo en uh, Koper Die praat bijna elke ochtend hier in het programma om half elf. Jullie helemaal bij. Ja, en dan toch even weer die plaat. En ik heb hem bijna elke dag gedraaid. Ik hoorde hem vorige week in de Brede Rode Straat uit het niets. Ik liep met de hond en opeens hoorde ik heel hard deze plaat. En ik keek opzij en ik zag allemaal mensen in de woonkamer dansen. Hier is die Gloria Gaynor.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 de song van La Casa de Papel eindigen we bijna dit programma. Voor mij zit het er bijna op na vier dagen. Ik heb het graag gedaan. En bedankt aan iedereen die, die mij geholpen heeft en meegewerkt heeft. En uh, pas goed op elkaar, hou afstand. En uh, nog één laatste plaats. Pavarotti samen met James Brown. Pas goed op elkaar. About a woman or a girl mm -hmm. You see, man made the car The kick is over the road And a baby boy, men make them happy because men.